Maximaal tussen 26 graden in het noorden en lokaal 30 graden in het zuidoosten en oosten. Vanuit het zuiden toenemende bewolking en later ook onweersbuien. Later in de avond overal buien met windstoten en mogelijk hagel. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad een korte file op de A27 Utrecht naar Breda. Tussen Noordeloos en de Industrieterrein Avelingen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, tv, radio en internet. ZFM met nu de muziek. Nee, met ons, met ons. Ja. inderdaad. Ik, ik sta weer achter de knoppen. Robbie staat lekker achter de knop. Ik heb even het roer overgenomen. Die, die heeft het roer overgenomen. Ja. overgenomen. Ik ga straks wel lekker zingen en dansen, jongen maar geen microfoon hier. Oh, oh lekker. Ja. En, nou, en uh, nou we hebben. Oh jee. <laughs> ja, ik zit ook. Eh, gaat die stuk? Nee, nee, nee. Ga maar even verder op. <laughs> Gelukkig <laughs> hebben. Oh jee. Blijf hangen. Ja, nee, het is echt. Oh <laughs> mijn god. Ja. Hij blijft zitten. Hij A blijft anti? zitten. Nee, hij blijft zitten Hij doet het, hij doet het. Oh. Dus dat uh, nou, scheelt niet. Nou we gaan, oh, zo, we gaan lekker luisteren Want waar waren we gebleven Mike met, uh... Waar waren wij gebleven uh, Hij had die pockets had hij gekocht En uh, een van die gasten Was ook nog op zoek naar een nieuwe baan Nee hij had die pockets Volgens mij nog niet betaald Hij had ze wel aangenomen Hij had ze wel aangenomen Maar nog niet betaald Het was volgens mij gestolen goed Ja het was gestolen goed ja Je gaat erin zitten heen zo verhaal Ja Helemaal. ik vind het Ik vind het toch wel Dus uh, gaan wij uh, ja, Even kijken waar, uh, waar waren wij gebleven Ik heb hem al erop staan Hij hebben hem al erop staan nou, we gaan even Lekker luisteren, want wat gaat er gebeuren? Gaat hij toch voor die pocket betalen? Ik hoop het aan de ene kant niet. Ik hoop dat hij het heel snel doorkrijgt. Dat hij het even doorstuurt. Ja, dat hij het doorstuurt. Maar ja, we gaan het zien, we gaan het zien. Maar, dus waar gaan we naar we luisteren? Gaan, we gaan het horen. De jeugd op eigen wieken. Accoor. In principe mee akkoord. Nou, dat is hetzelfde meneer man. Gewoon door Beek. Nou, pak het boeltje maar eens uit, dan kan ik eens zien hoe het eruit ziet. Nou, ze zijn allemaal flickprinten, nieuw. Hier, kijk eens. Ziet er goed uit. Oh, dat is wel een oude gaatje, hè? Ja. Hoeveel zijn er ook alweer, zei je? 330. Ja. Het zou dus... Uh, 165 gulden worden. Mm -hmm. Hoeveel verdienen jullie er dan? Ja. Ja. Zal ik het eerlijk zeggen? Deppie per stuk. Nou. Nou, vooruit en Breng het taartje maar naar binnen. Jippie. Uit weer, lukt het? Ja, we krijgen de boet. Ah, Gerard. Dag Maartje. Is moeder alweer weg? Ja, dus Gerard even wegbrengen naar het schooltje. Oh, hij heeft het heerlijk gevonden vanmorgen, Gerrit.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 Vooralsnog houd ik het maar bij een huishoudster. Ik kan deze advertentie wel uitscheuren, hè? <laughs> van die aantrekkelijke verschijning. Nee, van die huishoudster. Ja, hoor. Doe maar gerust. Zeg, het. Ik heb toch geen idee. Wat dan? Is Jansje niks voor jou? Welke Jansje? Nou ja, Saskia dan. Saskia? Oh, dat is toch helemaal geen type voor mij? Waarom niet? Nee, die is me veel te mond hè. Oh, dat valt erg mee.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 Ik heb in het vak van religieuze werken gekeken. Maar het gaat toch in de eerste plaats om de kerkbouw. Ach, dus ja. is het toch logisch dat ik het bij architectuur neerzet? Ja. Het vak van boekverkoper is niet alleen een kwestie van neerzetten en een boek opverhandigen. Ja. Maar dat is toch logisch? Ik de ben de... nog een boekverkoper van de oude tempel. En daar wil ik ook graag weten wat ik verkoop. In het boek kerkbouw en Herendienst is de eredienst centraal gesteld. Dat wil zeggen dat de schrijver heeft beoogd dat de kerkbouw zich bij de eredienst moet aanpassen. En niet andersom.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 Wat bedoelt u? Kijk eens wat hier staat. Op de eerste bladzijde. Boekhandel Modern? Krachtvaard. Vrijd. Ja, Boekhandel Modern is toch niet opgeheven? Dat ja, ja. nou, natuurlijk niet. Hoe komt die ertussen? Kijk, nog eentje van Boekhandel Modern. Dus even verder kijken. Misschien is er nog wel een. Hé, hey, dat is aardig. Boekhandel de Adelaar, ook al opgeheven.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 En wat bazen je nou? Omdat ik hem hoor aankomen. Oh. Dag, mensen. Sorry, moeder. Een beetje later is geworden. Maar ik ben met een paar vrienden in de stad gebleven. Met een paar vrienden in de stad gebleven? Wat is dat nou voor onzin? Nou, we hadden wat te vieren dus en het werd vanzelf later. Ja, het wordt altijd vanzelf later. Maar dan kun je toch op het minst wel even opbellen? Ja, stom. Dat heb ik helemaal niet gedacht. Ja. Nou. Heb je al gegeten? Nee, eigenlijk nog niet.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 Oh, wat oh. een mooie auto. Hoe zou die jongen in vredesnaam aan dat geld komen? Ja, nou ja, hoe dan ook. Het is erg aardig van hem dat hij aan zijn neefje en zijn lichtje denkt. Vind je ook niet? Als je het mij vraagt, moeder, dan is het een beetje te aardig. Charlie Ray Jepsen met Call Me Maybe. Altijd lekker. En oh mijn god, nou. Dus zoon, was, zoon Lief die was te laat thuis. Om het even zo te zeggen. Hij heeft de pockets dus toch gekocht. Nee, die... van haar gaat het geld toch ervoor geven. Ja, 9 euro. Maar, nee, hij, nee 9 euro voor iets anders. Maar, even kijk, hij is er niet van nu achter dat die, dat die pockets gestolen zijn. En hij zou eigenlijk bijna het geld gegeven hebben. Even om, ik zeg ik zei het verkeerd, maar... Hij zou dus bijna het geld gegeven hebben, Rob. Ja. Bijna was hij er in je tuin. Wat een prutser. Ja, wat een prutser inderdaad. Nou, weet je, ja, dat kun je ook niet weten. Maar Fijn, ik uh, hoorde laatst ergens iets. Uh, in ieder geval, Rob liet me net even wat zien. Ik zag iets van Wankelmoed. Even kort uitgelegd. Wankelmoed um, is een uh, ja, DJ waar ik toch best wel, uh, best wel lijp van ben. Hij draait uh, volgens mij al wel een tijdje. Maar is een Duitse, Duitse DJ. En hij, uh, <laughs> hoe zeg je dat? Hij, uh, hij is een beetje hetzelfde als Paul en Fritz Kalkbrenner, ook een beetje dat soort rustige muziek. Ik weet niet of je dat nummer nog kent, Sky and Sand. Ja, dat moet ik echt horen, dan weet ik het wel. Ja, het is. Uh, ja, ik zal, ik zal, dat, dat gaan we zo ook nog even luisteren, absoluut. Maar Arwankelmoet heeft een onwijs mooi nummer uitgebracht. Het du nummer duurt even lang, maar je, je hoort het nummer helemaal opbouwen. En ik zeg je persoonlijk, ik ben nu zo'n, echt zo'n ontiegelijke fan van, van dit nummer. En, Wankelmoed. Ja, nou, nou, Wankelmoed. Het is echt geweldig, die man. We gaan, uh, we gaan even naar, naar een nummer van hem luisteren. Het nummer waar ik mij heb leren kennen, Wankelmoed. En dat is uh, One Day. Ik ben benieuwd. Dus uh, nogmaals, hier hoor je Wankelmoed met One Day. Het nummer kan een beetje lang duren, maar geloof me, zodra je eenmaal in die vibe zit, daar heb je de eerste minuut voor. Komt alles helemaal goed, dus chillen lekker weg op het strand. En luisteren even lekker naar Wankelmoed. One Day Oh wat is dat een goed nummer zeg Ik zag hem er toevallig even tussen staan Ik zag de verkorte versie Maar ik vind als je de versie van Wanker moet gaan luisteren Vind ik persoonlijk Moet je echt even de lange versie horen De lange versie okay. hij, doet, hij, doet, hij, doet, hij, doet, hij doet bijna 8 minuten In ieder geval hij doet uh, ja, bijna 8 minuten Hij doet 7 minuten en 54 seconden en hij wordt nog eens ingekort in 53, 52, maar maakt niet uit in principe eigenlijk. Maar echt serieus, je moet de lange versie moet je dan gewoon luisteren. Het is zo'n onwijs een relaxed nummer. In okay. ieder geval, dat is mijn mening. Wat jullie ervan denken is natuurlijk aan jullie. Dus ik vraag het eerst even Robby. Robby, wat vind jij ervan? Er zijn op zich, uh, muziektechnisch zijn er mooie dingen. Ja. Alleen ik vind het een beetje... Nou, het, is, het is rustig. Het is rustig. Ik heb gisteren natuurlijk gedronken, dus ik heb nou weer hoofdpijn. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, nee, het, het, is vrij, het is hele rustige muziek. Het is ook niet de bedoeling. Kijk, je kan niet nog steeds helemaal, op je, echt helemaal op, uh, uit je plaat gaan. Absoluut. Maar het is ja, toch een beetje op een andere manier. Het is iets, iets anders dan, uh, dan, dan de House, eigenlijk. Het is, uh, ja, ja. De techno-scene. En ik hoop zeer dat de techno-scene ook, ook nooit commercieel wordt. Dat hoop ik heel erg. Want House is wel commercieel geworden. En House wordt nu overal voor gebruikt. Niet dat ik niet, niet, dat ik niet hou van House of zo. Maar. Uh, Door dat house zo commercieel is geworden, is het best, best wel uitgebuit eigenlijk. Dus eigenlijk van alles is er wel wat van gemaakt. Dus ik hoop dat de techno echt een beetje underground blijft. Een beetje de underground zien en niet de commerciële kant op. Want dat zou ik zo onwijs jammer vinden, want dan is het gewoon geen techno meer. Weet jij dan nog een echt een lekkere technonummer die niet iedereen kent? Die, die je, niet iedereen kent. Die we even kunnen draaien? nu. Ik weet zeker, weet ik er nog wel eentje. Die, uh, die weet ik zeker. Um, ik weet sowieso dat uh, Paul en Frits Kalkbrenner hebben toen op een gegeven moment een, een nummer gemaakt. Uh, dat heette Sky Send. Dat kennen we allemaal, denk ik wel. En ik denk dat het gewoon handig is dat ik die dan even laat horen in vergelijking met uh, wat je hoort... Um, in ieder geval, wat je hoort met Wankelmoed. En uh, het is eigenlijk heel simpel. Uh, even kijken. Als ik het goed heb... Ja, en wat doen we dan? Doen we de... Nou, weet je wat? De, voor, voor jullie doen we even kijken. De Sky Sand, uh, niet de, de extended version, maar de ver versie zoals we hem allemaal kennen natuurlijk. The official. We doen de official version, waar ook een video van is uitgebracht. Dus even kijken. Ja, nou ja, dat, uh... Alleen te koop, hè? Nee, dat is niet te koop. Nee, we gaan... Uh... <laughs> dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Even kijken, we slaan deze advertentie even over. En we zetten we even pauze. En dan laten we even... Even kort uitgelegd, Paul en Frits Kalkner, hebben een uh, album uitgebracht. Dat heet, uh, even kijken... Um... Uh, Berlin is Calling is dat en dat album wil ik ook nog steeds hebben, dat album heb ik nog steeds niet, daar baan ik de pleurie van, maar er zijn nog wel vijf albums die ik wil hebben, maar daar ga ik uh, wel een keertje achteraan of ik schakel gewoon mijn bij, bij, bij Robbie, bij, bij Robbie boy in. <laughs> Ja, dat gaat wel lukken. Ja, nee, het is echt zo'n zo onwijs relaxed nummer dat van wankel moet. En als je dan gaat luisteren, eigenlijk, aan Paal en Fritz Koopbrenner. hebben toen één um, commercieel nummer uitgebracht. In ieder geval, ja, commercieel. En in ieder geval, ze hebben dat nummer uitgebracht toen. Dat hebben ze toen echt aan de vlakte gebracht. En dat is zo'n hit geweest. En zoveel mensen. Ik, begrijp, ik dacht zelf persoonlijk van, hé, hey, je hoort bijna niks meer van die mensen. Maar nou, dat is echt gewoon techno. Dat is lekker underground gewoon gebleven. En Paal en Fritz Koopbrenner, jullie kennen het allemaal. Ik weet het zo onwijs zeker. En ik hoop dat hij het gewoon ook echt in één keer doet. En zo niet, ja, dan is het gewoon even jammer, maar ik, ik hoop het echt even. Oh ja, die ken ik. Ja, die kennen we allemaal. En heel simpel, dit is hem dus. Hey, wat doe ik nou? Kijk eens aan. Die gaat uit. We gaan luisteren naar Paul Fitzgerald Glennen met Sky and Sand. In the know the best dance and shout then flying to the moon don't have to worry cause i'll be coming back soon Gewoon eigenlijk heel simpel. But, dit is even een klein voorstukje van Paul en Fitzcalgrane en Skycent. Ik vind de, de, de, de geluidskwaliteit is even iets minder. Sorry daarvoor. Het is even allemaal gerit van YouTube. Maar binnenkort uh, als het allemaal goed gaat. Dan hebben we gewoon die albums. Hebben we gewoon. Dan laten we er even wat, wat meer van luisteren. Dus We gaan uh, nu sowieso, laat ik hem heel even lekker op de achtergrond even Maar we halen hem toch wel helemaal weg. Nee, we gaan, uh, <laughs> wat wil je nou? Ik uh, ga hem toch helemaal weghalen. Nee, we gaan lekker luisteren naar een uh, ander nummer. Ik weet niet, uh, Robbie, of je dat nummer een beetje in de gaten hebt gehouden. Dat is van Otto Noos. Die hadden we geloof ik uh, Deze die we nu uh... Oké okay, ja Ah nee die is nog niet gedraaid vandaag Dat weet ik uh, in, ieder geval, in ieder geval niet bij ZFM nee, We, uh, ja, we okay. hebben een Otto Noos Otto Otto Die heeft ook een mooi nummer uitgebracht Waaronder het nummer ja Million Voices waar we nu naar gaan luisteren Lekker. En uh, daarna gaan we lekker luisteren naar Cash Cash Van uh, in, ieder geval het, uh, in ieder geval Michael Jackson uh, dat ze, Zo heet het nummer van Cash Cash Het Tribute, ongeveer Tribute Dan gaan We gaan nu door lekker naar Otto knows, En uh, volgende week uh, gaan we gewoon sowieso nemen we gewoon even wat van die techno albums nemen we mee Komt helemaal goed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 I'm dangerous, don't matter if you're black or white Gotta come together, working day and night Get, get, get on the floor, we invincible, we unbreakable, yeah Don't stop to the break of dawn Wanna rock with you, so get off the wall Even though the king is gone, the beat comes oh, yeah. on and on That's right Even though the king is gone, the beat comes oh, yeah. on and on seed it grows into something beautiful mm -hmm. and it never dies really. I think people should be that way. Oh. Hij hoorde Cash Cash met Michael Jackson Jeetje mina, wat een gezelligheid Ze hebben uh, een, een soort van tribute Hebben ze ervan gemaakt Om het zo te zeggen Dat vonden ze wel leuk Ik uh, vind in principe, ik blijf het erbij houden Ik vind, ik vind het uh, leuk dat ze het hebben gedaan Maar een tribute vind ik, kun je het niet noemen Dat is mijn mening Het is uh, leuk dat je die man wil herinneren Maar had dan een ja, soort een van mega manier, niks gemaakt Dus ja Dat is mijn mening erover Maar ja in ieder geval, zoals beloofd in ieder geval, uh, binnenkort uh, nemen we een, uh, sowieso het album uh, mee van uh, Paul en uh, Frits Kalkbrenner. Al Het liefst eigenlijk volgende week nog, want het is echt zo'n mooi album. En wij gaan natuurlijk weer door naar het ramen waar. Ik ga daar even voor staan, want dat doe ik eigenlijk bijna altijd het ramen waar. Ik <laughs> neem nog uh, net microfoon in de handen. Uh, ja, we zit het? scherm altijd een beetje zo zitten. Dan lijkt het net alsof je een boekje leest. Pak de microfoon eraf. Kijk, dat doen we gewoon zo. Zoals we dat vorige keer ook hebben gedaan. Zullen dus we kijken, want wat hebben we allemaal? Oh, ik vind dit wel een hele goede. Ja. Hadden, hadden, ze, hadden ze net nog op een gegeven moment gezegd: joh, je mag geen herten meer schieten? Hebben we een vrouw die dit soort dingen gaat doen. Vrouw gepak, gepakt met een tas hertenpiemels. De Russische douane heeft een Chinese vrouw opgepakt die de grens dacht. We kunnen passeren met een tas vol gedreugde hertenpiemels. Het, Aziate, het, het Aziatische smokkelvrouwtje had netjes aangegeven spulletjes te vervoeren, maar over de uh, valussen had ze met geen woord gerept. In China ...en met uh, genitaliën genitals van allerlei dieren te pas en ontepas gegeten. Ze zouden in potentie en onvruchtbaarheid genezen. Ook al uh, schijnt het uh, geniaal afrodisicum te zijn. Ik weet nog god niet wat het is, moeilijk woord. Maar ja, de Russen zijn niet echt gelukkig met de actie van de Chinezen. Deze mevrouw had uh, meerdere gedroogde penis van edelherten in haar tas. Het, internationaal, het is internationaal verboden om dit soort spullen te vervoeren. Al Aldus douaneambten. Even kijken. Vitaly Jamanov van RIA Novosti. Wat <laughs> je. Dan zeggen ze dat wij gekke namen hebben. Nou, nah, jongens, ze zouden één dag in onze schoenen moeten staan hun namen lezen. Haha. Ha. Nee, de Chinees is inmiddels zonder uh, piemels en men, met een wetteboete terug naar haar vaderland gestuurd. Ik vind het eigenlijk wel een beetje zeg, van, ja, terecht. Eigenlijk gewoon bizar. Het is ook bizar. Ik vind het echt, het is echt bizar. Eh, we, kan dat tegenwoordig in Duitsland? <laughs> ja... Nou, nah. ket er een hard hoofd in. Maravijn, dat is mijn ding. De Duitse kerstman heeft eerste wensen binnen. Ondanks de economische crisis zijn de Duitse kinderen er in dit jaar bijzonder vroeg bij met hun kerstwensen. De zijn, uh, bij de kerstman zijn al 1750 brieven met wensenlijsten binnengekomen. Dit heeft de Deutsche Post, de Duitse evenknie van PostNL, vandaag laten weten. De Duitse posterijen verzamelen aan de kerstman geadresseerde brieven in plaats van Himmelport, Hemelsport in Mecklenburg. Dit jaar kwamen er meer dan 300 brieven uit het buitenland, zoals Polen, Italië en Japan. Naast uh, ja, tijdse cadeaus zoals smartphones scoren ook te lezen. ...zoals Knuffelbeest nog steeds hoog op de verlangenlijstjes van Duitse kinderen. Nou, ik wist niet dat ze in Duitsland vrijgevig waren. Ja. Volgens mij die geven die normaal helemaal niks. Jeetje, mine. Hoe krijg je dat dan weer voor elkaar? Dat vind ik ook knap. Ja, dat bejaarde mensen rare dingen doen, daar zijn we natuurlijk al wel achter. Maar... We hebben een uh, ja, bejaarde spookrijder tegenwoordig Want uh, we hebben een bejaarde spookrijder die ligt uh, namelijk 12 kilometer af op een drukke snelweg nou, Dat het uh, goed is afgelopen mag een wonder heten Een Australië heeft op de drukke snelweg rond Melbourne 12 kilometer lang met caravan tegen de richting ingereden Met Ook caravan nog wel. Met caravan inderdaad <laughs> Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de man van rijstrook wisselde En uh, hoe het een gemoetkomend verkeer hem soms ter nauwe nood kon ontwijken Wonder boven wonder raakt er niemand gewond De man is wel zijn rijbewijs kwijt geraakt en staat nu voor de rechter ik vind eigenlijk, ja jongen, jonge, echt waar Even kijken ja. Oh, wat erg 12 kilometer Nou, dat kan toch niet Ja, <laughs> nou, dat kan niet Hij doet het wel vrij soepel Hij doet het vrij soepel, ja Jeetje, met een caravan nog wel <laughs> Hoe krijg je Dat je gaat je spookrijken, oké, okay, maar met een caravan Ja, nou ja, dat, dat moet je hobby maar weten, denk ik oh. Ja, en we hebben nog veel, veel meer raar, waar nieuws natuurlijk nou ja, ja. Uh, heb je, Rob, heb je wel eens op een, in ieder geval op een landingsbaan gelopen? Nee, nooit. Nee? Nee. Nee? Hé, uh, hey, wat er waar nou. Uh, deze man wel. Want er is een man ingeslaagd om ongezien twee landingsbanen over te steken op de luchthaven JFK in New York. En vervolgens een terminal binnen te wandelen. Dat heeft de krant in New York Post Mama gemeld. De 31-jarige man was met zijn boot in een nabijgelegen bijgestrand. Hij zwom naar de kant en wandelde langs bewegingssensoren en camera camera's We de al. Hij klom een hek over en liep door naar Terminal 3 Daar sprak hij een medewerker van de luchtvaartmaatschappij Delta Airlines aan Die vervolgens de autoriteiten inlichten Het beveiligingssysteem op JFK dat bedoeld is om de luchthaven te beschermen tegen terroristen Kostte 100 miljoen euro De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld En spreken later deze week met de ontwerpen van het beveiligingssysteem De man is het, uh, is het betreden van een verboden terrein te lastig gelegd Eigenlijk vind ik dat die man Niet eens iets uh, ja, Daarvoor moet krijgen In ieder geval niet in een negatieve zin nee, vind ik. ze worden daardoor wel weer wakker uh... Goh. Inderdaad, 9-11. Ik denk dat dat moet wel een belletje geringeld hebben. Maar. Kennelijk is dat nog steeds niet helemaal bijgedrokken. Maar, Rob, Rob om wel, wat voor soort dingen kun je wel ruzie krijgen? Ja, Want, uh, soms kon, kan het wel eens om de kleinste dingen zijn. Dat toch? kan, een maar vertel. De kleinste dingetjes? Noem eens een voorbeeld. Uh, wat zal het zijn? De was of zo. Uh, of de afwas? Oké, okay, oké. Okay, <laughs> nou, ja, dat, kan. dat kan, dat kan. Maar ja, ruzie bestaat op vele fronten. Ruzie om parking met poepen slecht. Die. Een ruzie over parkeerplaatsen heeft er gewoon erg hoog op doen lopen. Zoals in de Tunbridge, Wells, in de Engelse kent. Inwoners zijn de medewerkers van de verzekeraar AXA-PPP helemaal zat. Omdat die alle parkeerplekken in de buurt innemen en 550 mensen. In ieder geval, er werken 550 mensen en ze hebben maar 250 parkeerplekken. Dat heeft het personeel geweten. Hun auto staat het laatst helemaal onder de poep. Ik heb niets tegen AXA, maar het is een woonwijk. Niet ontworpen voor een groot bedrijf met zoveel personeel. Zegt een inwoner die niets met poep te maken had. Een AXA-manager snapt de frustratie en zoekt een oplossing natuurlijk. Zonder poep? Zonder poep. Zonder poep. <laughs> ik vind dat wel wat. Dat moet eigenlijk gewoon met een parkeerbeleid, wat, parkeer, wat ze in je zand willen doorvoeren, vind ik dat het gewoon eigenlijk zo moet beslecht worden. Echt waar. Al die parkeerwachts helemaal bekogelen. Bam, bam, helemaal vol oh, Hallo, hallo. Ja, ik vind van wel. Ik vind van wel. Weet je wat een scheidklus dat is? Ja, inderdaad. Het is een rotklus, maar iemand moet het doen. Maar, <laughs> tjonge, tjonge, tjonge. Rob, heb jij baby's uh, op de planning staan? Nee, nou, nog even niet. Nee, echt niet? Nee, daar ik, ik ook rustig aan hoor, rustig aan. Nou, ik ken iemand die heeft er wel drie... In Palmeleiro op Sicilië zijn drie 24-jarige mannen op komende dagen in het ziekenhuis waar een eveneens 24-jarige vrouw uh, uh, uh, 24-jarige 24 vrouw net bevallen was. Ze hadden alle drie iets gehad met de vrouw en dachten dat ze de vader waren. Het ziekenhuis daalde, uh, haalde de politie ergens erbij en die konden weinig meer vaststellen dat de spanning tussen de drie te snijden was. De jonge moeder heeft uiteindelijk het ziekenhuis verlaten met haar baby en een van de mannen de echte verwekker naar ze zei. De twee anderen dropen dan maar teleurgesteld af. Je zal maar een kind zijn en heb je iets van... Dat is Papa 1, dat is papa 2, dat is papa 3 Ja, dat zou bizar zijn Dat, dat zou bizar zijn ja, ja. Maar ach, het gaat wel een beetje tegen de wetten van de natuur ik het zo bekijkt. Nou, Je weet het maar nooit tegenwoordig ja, het, het, het is heel raar tegenwoordig Er kan een boel gebeuren Echt heel veel En ik moet zeggen oh, hey, hey. Ja, Ik ga er even voor zitten hoor, want ik vind het altijd leuk om te staan Ik vind het zo leuk om te staan <laughs> Heerlijk nou, we gaan nog even luisteren naar uh, Nicky Minaj met Pound the Alarm. En daarna komen we nog even één lekker knalletje terug aan. Daarna komen we even snel bij jullie terug. En dan gaan we natuurlijk dit uh, programma afsluiten. Maar niet getreurd, want wij hebben gelukkig weer live hier bij CFM. De Vanille Jaren met Ruud Jansen en AJ. Dus dat komt helemaal goed. We gaan lekker luisteren naar Nicky Minaj met Pound the Alarm. Call me Nicky, and some call me Ryman, skiza, please, I'm in a visa. just like he's a naughty, my own sneaker, sexy, sexy, that's all I do, if you need a bad dude, let me call up, yo, Come soon in them little mini yo, to tell, I see some good girls, I'ma turn them out, okay, bottle, sip, bottle, gazo, I'm a bad dude, muzzle, buzz, hey, bottle, sip, bottle, gazo, I'm a bad dude, no muzzle, Tú sabes, vamos dedicarle esta canción. Ja, Dr. Bolido, papayo met Señorita. Oh, lekker. Ik wil ze maken steeds weer lekker van hier. Lekker van hier. Zalte mimi ja Lekker dan Bam, bam, bam, bam, bam. Oh, wat gezellig. Maar we zijn ook in het einde is van het beetje, programma. Het is een beetje jouw muziek, hè? Ja, ik, ik vind het heerlijk, jongen. Echt gewoon... Dat, dat wekte, dit soort muziek wekt er gewoon vrolijkheid op. Daar word je er gewoon happy van. Het is gewoon leuk. Ja maar het is Nu wordt het allemaal weer hetzelfde Je hebt uh, Ja ja dans het had je daarvoor Michel Telo uh, uh, Gustavo al. Lima Nu dit Ja weet ik maar Het is gewoon dit, dit is muziek tuurlijk het, tuurlijk het lijkt op elkaar Maar absoluut het, het is gewoon vrolijk Het is, het is zomer weer weet je het is, Ik versta uh, het niet eens Dan gaat er niet Ja het kan wel weet je. Maar het is ook leuke muziek Maar ja dat is weer voor de donkere periode van de tijd Ik zeg persoonlijk dit is, Het is gewoon zomer Dus waarom niet gewoon lekker knallen maar ja, in ieder geval ja, goed nieuws waar. In ieder geval goed nieuws We zijn over de break van de week heen Dus dat betekent dat je nog maar even tot vrijdag moet oh, en dan ben je klaar met werken Dus dat houdt in dat je lekker weekend gaat vieren In ieder geval ik wel En het mooie van alles is nog Robbie Ja Van het weekend schijnt het ook weer zo mooi weer te worden nou, ik hoop het. Ik hoor dat we in ieder geval waarschijnlijk een tropisch weekend krijgen. Een heel tropisch weekend. <lacht> ga je Ik ga ja. weer verstaan, joh. Ik, heb weer, ik ga erin weer, weer staan. Dan ik, moet je dan allemaal weer serieus. In plaats van, wat, in plaats van, wat, van wat, waar ik al het last van heb in de laatste 10 minuten van de wedstrijd, de vallende ziekte, heb ik last van de staande ziekte. In de laatste 5 minuten. Ja, ik heb het niet tegen AX-ziekte, dus dat is wel heel peilend. <lacht> nou, uh, ja, maar maak je vrienden mee. Oh, wat eerder. Nou, wij gaan lekker luisteren, wij gaan afsluiten, Rob. Ja. Maar ja. niet getreurd. Ruud Jansen komt straks weer met de Vanillejaar. Dan komt hij voorbij vliegen. Samen met AJ. En uh, wij gaan lekker luisteren naar Rio. Vindtjong Nico met de Party Shaker. Tot volgende week. Hoi.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 Bij het Indiëmonument in Den Haag is de capitulatie van Japan in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Met voordrachten, muziek en een kranslegging werd stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Er waren veel mensen bij de herdenking aanwezig. De zangeres Frederik Spricht hield een voordracht over haar moeder die in een Japans interneringskamp in Nederland-Indië zat. Verder was er muziek en een defilé. Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam er een eind aan een periode van bezetting waarin zo'n 140.000 Nederlanders... Nederlandse burgers en militairen vastzaten in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen kwamen om.